...naar de KNSB te sturen, dan komen ze vanzelf bij hem terecht. Bewolkt, een lokaal valt een beetje sneeuw, later steeds meer zon, het wordt 1 tot 3 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond en vannacht is het in het uiterste zuiden kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Swaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files, snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord... ...en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie. Let's go, let's go.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 Zee en het strand, SP staat voor kwaliteit. In deze modetijd met mijn emotion hou ik altijd een band. Emotion, emotion, emotion by Esprit. Het hele jaar door, emotion. Emotion by Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Goedemorgen, het is uh, zaterdag 12 januari. Uh, zo rond de klok van tien. Hè? Dus uh, altijd zoals altijd weer de tijd. Goedemorgen Zandvoort. Fijn dat u uh, heeft afgestemd op ons, naar ons wilt luisteren. Uh, we gaan u uh, vandaag een, denk ik wel een leuk programma voorschotelen. Uh, om dat te kunnen doen uh, hebben we een redactie nodig. Die uh, dat allemaal voor ons prepareert. En dat uh, was in dit geval weer in uh, handen van Yvonne Roosendaal en uh, Gerry Rutte. Mocht u hier naartoe komen om uh, radio te kijken. En is, uh, te zien wat er allemaal zo gebeurt. En te praten met gasten. Dan uh, wordt u uh, verwelkomd door onze gastvrouw. In dit geval is dat ook weer Yvonne uh, <laughs> Roosendaal. Die... Uh, en uh, duizendpoot is. De regie en uh, techniek is in uh, handen van Pascal van der Beek. En naast mij zit Henny van der Leden voor de presentatie. Goedemorgen, Henny. Goedemorgen, Dom, Goedemorgen, Zandvoort. Hey. Yeah. Uh, leuk dat we er weer zijn. We hebben een uh, heel leuk programma, denken wij zelf? Ja, dat uh, zullen wij. Zullen we daar vertellen? maar eens over wat over vertellen? Lijkt Gaan ook, we doen. Eh. Uh, we beginnen zometeen met dominee van der Linden... die het een en ander gaat vertellen over het wijkwerk van de gemeente... de PKN-gemeente in Zandvoort. Niet hervormd, niet gereformeerd. PKN, al sinds twee jaar, denk ik, ongeveer. Ja. Daar gaat hij over vertellen. Dat gebeurt stilletjes, want je hoort daar niet zo erg veel over... maar we willen nou wel eens weten wat daar gebeurt is ook een van de functies van de radio om er dan die stilte te doorbreken. Hè? <laughs> Daarnaast, daarna hebben wij Rob Bossink. Zijn website is genomineerd. en Dat zijn, vinden we ook heel spannend om daar het een en ander van te horen. Ja, en dan het laatste blokje van het eerste uur. Komt Chris van der Plas. En ik kom vertellen over het Veteranencafé in Heemstede. We hebben in Zandvoort ook zo'n Veteranendag die daar ook mee te maken heeft, uh, maar we gaan eens horen zo wijder in de omgeving wat er gebeurt. En dan het uh, tweede blok uh, beginnen we met uh, Fred Kroonsberg, de seniorenvereniging Zandvoort die natuurlijk toch een soort nieuwe start heeft gemaakt en we zijn heel erg benieuwd hoe dat allemaal uh, gaat verlopen, dat horen we dan begin van het tweede blok. Ja, en na Fred uh, schuift uh, Astrid van der Veld aan, uh, raadslid voor uh, gemeentebelangen Zandvoort. Want er is nogal wat gaande met uh, de Oranje-Nassau School, het gebouw De Krocht, uh, Wim Gerterbach, MAVO. Oh nee, het heet niet meer MAVO tegenwoordig. Maar Wim Gertebach school, uh, daar moet gerenoveerd, genieuwbouwd of afgebroken worden. Uh, uh, er zijn nogal wat plannen. We gaan van Astrid uh, horen hoe dat nou allemaal in elkaar steekt. En wat de raad uh, wenst. Ook spannend. En we sluiten af met uh, minstens zo'n spannend onderwerp deze ochtend. Dan komt Jan Bram Risseel vertellen over geocaching bij de scouting. Ze wilden lekker niet vertellen wat het woord nee, betekent. Nee, het is uh, heel spannend. U moet maar even luisteren. Wij hebben het inmiddels ook moeten opzoeken. Ja. Maar het is heel erg leuk. Daar eindigen we deze ochtend mee. Goed. Is het jou ook opgevallen, Henny, dat uh, er is geen agenda, er uh, zijn nauwelijks activiteiten, ja. een rustige start van het jaar, hè? Ja, is dat niet uh, typisch januari? Ja, en je moet ook even een beetje uitrusten, feestdagen, ja. allerlei activiteiten in het dorp, eh, en thuis natuurlijk ook, ja. uh, even een beetje uitrusten. Ja, doen wij niet overigens, vanochtend? Nee, nee, nee, nee, we gaan door uh, met datgene wat Goedemorgen Zandvoort uh, te bieden heeft. Absoluut, ja. Goed, we gaan uh, maar eens beginnen met de muziekje: Earth, Wind and Fire, Fantasy. Een lekker rustig begin van deze dag. Earth, Wind and Fire met Fantasy. Zoals we net al uh, zeiden, aangeschoven is uh, dominee van der Linden van PKN Zandvoort. Moeten we het tegenwoordig zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, Goedemorgen. Ja, Maar meteen de eerste vraag. Uh, Hoe lang werkt u al in Zandvoort? Ik ben 25 maart vorig jaar begonnen. Dus uh, zo'n okay. maand of negen ja. Ja. bijna een jaar nu. Bijna een jaar. Maar de tijd vliegt. Ja. ja. ja. ja we hebben u, u voor of niet uw voorganger, Hij uw collega van Agatha parochie gehad, die ook die heel die nieuw is. is ja. En uh, die wat heeft verteld over zichzelf. Zou u dat uh, dan ook, want ik denk dat u toch niet in, heel breed in Zandvoort bekend bent. Uiteraard binnen uw gemeente wel, maar uh, de gemeente Zandvoort niet. Uh, waar komt u vandaan? Waar, had u hier al een vorige standplaats uh, voor Zandvoort? Ik ben zelf de 44e dominee in Zandvoort. Ja, dus, heeft, uh, wij zijn er al wel 500 jaar. U heeft evidente voorganger. <laughs> Zeker wel. Uh, en ik kom dus uit Vlaardingen en dat is altijd erg aardig dat ik merk van het maritieme, uh, de verhalen over de zee, uh, de haven zal ik maar zeggen, de vloot. Uh, dat geeft altijd wel, ook in de beeldspraak van, uh, van het, alles wat met water te maken heeft, uh, een, een, aan, een aanknopingspunt. Want Zandvoort is natuurlijk... Volstrekt uniek. Dat heeft geen aanknopingspunten met anderen. Ja. Ja, en nu... Daar was u al snel achter dus. Daar kom je achter uh, als je hier bent dat hier dus ook een hele eigensoortige uh, ja. bevolking woont. Samengesteld uit allerlei uh, onderdelen en lagen. Ja. Zandvoortes van oud, maar ook een heleboel mensen die bijvoorbeeld als uh, gepensioneerden hier komen wonen. Of vanwege werk in vroegere tijden, vanwege de horeca. Ja. Wel boeiend, hè? Het is een hele levendige ja. samenleving, hoor. Het is ja. geen, absoluut geen saai dorp. Ja, maar u preekt ook in de kerk waar bijvoorbeeld uh, van dat balkon achter de pilaren zijn de ja. masten van een schip. wat hier. Van, of van de Albatros, ja ja, ja, ja, ja. Mooi verhaal, prachtig. Ja, ja, ja, dus daar zit wel een connectie met die vorige standplaats. Mijn ja. leven van de zee. Wij niet wij wel leven van de zee, ja. ja. Een hele mooie oude kerk natuurlijk. En nog even iets over uzelf. Uh, u komt dus uit Vlaardingen. Zijn er nog andere dingen die ja, u kwijt ik, wil? Nou, ik, ik kom ook uh, uit een uh, groot gezin met acht kinderen. Uh, dat was uh, misschien in die tijd nog wat gewoner dan, dan nu. Uh, mijn vader is op latere leeftijd predikant geworden. Die heeft uh, twaalf ambachten en, en niet dertien ongelukken, maar in ieder geval als <lacht> laatste is hij dan nog predikant geworden. En, uh, ik heb dus in mijn jeugd, halverwege mijn jeugd zijn wij verhuisd naar Drenthe. ...naar Hogesmelde, de plek waar die televisietoren stond. Dat was 500 meter bij ons huis vandaan. Ja. En daar uh, heb ik dus van dichtbij eigenlijk uh, in dat land, ...waar het ook allemaal wat minder orthodox en uh, bedomd was... ...als in de randstad en in de bakstenen van zo'n stad... Uh, ...gezien van, goh, wat, wat een mooi vak is dat eigenlijk om dominee te zijn. Want je, kunt, uh, je hebt ingang met, met mensen van allerlei leeftijden... ...in allerlei situaties... Uh, soms heel vrolijk, soms heel droevig. En uh, nou, ergens is er dan dat woord, het voorgegeven woord, wat dan steeds weer opnieuw uh, vertaald, hertaald uh, wordt. En daar is ook uw besluit gevallen om uh, het te Dat is daar zo uh, gegroeid, uh, uh, inderdaad. Nee naar, nee, nee, naar Utrecht. Utrecht. Ja, dat was voor. Ik kom echt uit een hervormde uh, achtergrond. En hervormd. Utrecht was eigenlijk uh, samen met Leiden. Dat was wel de plek waar je dan moest zijn. Het was ook heel grootschalig voor theologiebegrippen. begrippen. Had je tachtig ja. eerstejaars. Nou, dat was uh, heel uh, dat breed en leuk en boeiend. Ja. Dat is een universitaire studie die u dan doet. Ja, in Utrecht. Je, je doet, uh, ja, het is allemaal weg nu. Het is nu allemaal in Amsterdam gevestigd. Ja. Dus alle andere lijden uh, uh, en Groningen nog een klein beetje. Maar Amsterdam is nu echt uh, de plek waar je theologie studeert. Aan de ...aan de VU en daar is het helemaal geïntegreerd. Dus daar doe je zeg maar een doctoraal studie... ...theologie en een kerkelijke opleiding... Ja. ...geïntegreerd. Omdat het eigenlijk van huis uit... ...een gereformeerde faculteit is. Abraham Kuiper heeft de VU... Ja. Uh, Wij hadden vroeger dus, nog zo'n klein zo busje staan... Ja. ...waarmee dus iedereen... ...elke keer dat wat voor de oprichting... ...van de VU. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, dan komen we ook een beetje... ...in de richting van het onderwerp... ...van vanochtend uh, het wijkwerk... Uh, je kunt theologie studeren, prima. In de studie zitten daar ook elementen in voor, laten we zeggen, het opbouwen, het sociale werk en dergelijke. Komen in, die aspecten aan? Ja, de deur? in de huidige studie wel. In mijn tijd was het allemaal erg Duits en erg uh, professor. En, uh, <laughs> je moest dan vijf bezoeken doen, let wel, vijf uh, ja. mensen in het ziekenhuis bezoeken. En dat was dan de, de pastorale, uh, pastorale praktijkervaring ongeveer op het gebied van ziekenzorg. Ja. Uh, nog wel een, een, een periode van tien weken dat je dan inderdaad als een soort dominee of als een soort tweede kracht in een, in een gemeente moest uh, werken. Ja. Ja. Maar het was toch allemaal redelijk beperkt. En uh, er was zoveel uitgevallen onder jongere, jongere predikanten uh, dat ze dus die opleiding helemaal zijn gaan uh, veranderen. Er zit ook veel meer uh, psychologische screening in. Uh, uh, dus meer nadruk op de vorming van de persoonlijkheid. Ja. Uh, van de pastorale persoonlijkheid. Dat het is wel een beetje logisch natuurlijk logisch. als je ziet hoe de beter. maatschappij verandert ja. en wat hij dan ja. vraagt. Onder andere inderdaad van ja. predikanten natuurlijk. Ja. En vroeger was het ook zo volgens mij dat er een uh, predikant was die dan speciaal was vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor het gevangeniswezen kan ik me herinneren. Hier een zandvoort hadden wij, even zijn naam kwijt, maar een dominee die dat dus ook deed. Is dat nog steeds zo of is dat... Wordt dat erbij? Deze dominee zat in de Lions. Daar heb ik al verhalen over gehoord. Okay. Ik ben ook zijn naam even kwijt. Maar er zijn nog 45 protestantse justitiepredikanten, las ik deze week. Landelijk gezien. Ja, ja. Landelijk. En hoe zit dat dan met uh, Haarlem bijvoorbeeld? Worden die dan door... Haarlem heeft, uh, heeft één... Uh, in De koepel heeft dus één uh, kracht... en nog een tweede kracht op HBO-niveau. Ja. Uh, of een halve kracht is dat, geloof ik. Dus het, het, het krimpt allemaal wel in... want tot voor kort waren er nog twee uh, predikanten... En, uh, maar dat is het algemene beeld. Bovendien ja. moeten ook de humanistische raadsmannen en vrouwen uh, en de katholieke en Uiteraard. de islamitische geestelijke verzorgers ook hun plek ja. hebben uh, in het geheel. Dus ja. het is, uh, wat dat betreft, ook allemaal delen aan het op een goede manier. Ja, ja. ja. Komen we terecht bij het wijkwerk. Uh, welke groep zandvoerters omvat dat? Leden van uw gemeente, mag ik aannemen? Ja. Misschien moeten we even terug naar het busje van, uh, van Abraham Kuiper. Ja, prima. Uh, het feit prima. dat je zo'n busje uh, in de gang had uh, hangen, ik heb ze ook wel gezien op de schoorsteen, uh, zo'n zo groen uh, busje. Ja. Uh, dat was eigenlijk een soort verbinding met de kerk. Uh, ook als je niet ging of uh, je droeg ook ergens bij. En ik vind het ook heel erg protestants. Uh, Abraham Kuiper was ook heel erg gericht op het organiseren van de kleine luiden. Hè, om het emanciperen ja. van ja. de leken. Uh, en eigenlijk als je ook het woord wijkwerk even... Uh, als je er even naar kijkt. Het is een woord met twee uh, delen, nietwaar? Net als wijkverzorging of... Uh, uh, uh, wat wij dus eh, ermee beogen is dat we de leden van onze gemeente eh, zeg maar wat meer in het oog en in het hart eh, krijgen dan dat het allemaal zo individualistisch gaat en dan dat dat alleen maar geregeld is via de kerkgang. Dus het beoogt eigenlijk om in drie Zandvoortse wijken, we hebben een wijk Noord, een wijk Centrum en een wijk Zuid... Aan die drie zijn ook de drie zorgcentra verbonden. Nieuw Unicum, de Bodaan en Huis in de Duinen. Omdat ja. we onze leden zal ik maar zeggen, ook volgen uh, tot in uh, de ouderdom of in de ja. ziekte bij Nieuw Unicum. Um, en uh, dan zijn er dus wijkteams samengesteld onder leiding van een wijkouderling. Ja. Het klinkt allemaal erg protestants, maar dat is het ook. Ja. Uh, en dan proberen we dus die mensen die in de wijk wonen uh, in ieder geval te bezoeken... ...op hun verjaardag, de ouderen elk jaar boven de 75... ...zodat ouderen, ook degenen die niet naar de kerk komen... ...in ieder geval dat contact met de kerk hebben. En wie bedoelt u met we? Zijn dat zoals vroeger ook de ouderlingen of zo? We zijn dan, dat is dan dat wijkteam. Okay. Dus dat is de enerzijds de ouderling, anderzijds de leden van dat wijkteam... ...die dan ja. samen dat... U heeft uh, binnen de gemeente een wijkteam geformeerd? We wij hebben drie wijkteams geformeerd, we hebben drie wijken uh, ingedeeld... Uh, en ja. op die manier geven we dus zeg maar, uh, wat meer inhoud aan uh, het grote ideaal om, om te zien naar elkaar. Ja. Dat betekent ook steun bij ziekte, uh, ja. mensen die alleen staan en niet veel meer kunnen en ziek worden, helpen? Ja, ook het signaleren van, nou, dus bijvoorbeeld uh, is er een broer van iemand overleden die iemand is, daardoor uh, van slag. Ja. Uh, nou, Als je dat dan hoort en ziet, dan kan je er wat mee doen. Terwijl als dat allemaal ja, verborgen blijft achter de, de, de gevels, ja. dan heb je dus ook niet de ingang om er pastoraal wat mee te doen. Ja, dat brengt ons ook eigenlijk op het, op het punt, waar wordt u mee geconfronteerd? Het hoeft niet uiteraard persoonlijke dingen te zijn, maar welke gebieden? Financiële zorgen, ziekte, geestelijke ondersteuning? Eenzaamheid misschien? Ja, nou, u noemt al een heleboel uh, elementen die uh, zo te noemen zijn, ja. ook uh, ja, eenzaamheid is natuurlijk toch ook een thema wat, wat inderdaad uh, behoorlijk vaak, uh, uh, maar soms ook nog wat, uh, wat verser zeg maar, dat mensen nou, net een partner verloren hebben en ja. nou, dan extra aandacht krijgen en ook nodig hebben. En, um, maar ook rondom echtscheidingsproblematiek ja, af en toe. Ja. Of um, kinderen die, waar geen contact meer mee is. Of, of langlopende ruzies in het dorp. Dat is ook niet uh, mis hoor hier in Zandvoort af en toe. Ja, dat is typisch Zandvoort. Dat, uh, ja, niet in één kant tegen die dat... dat uh, dat duwen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja je moet ja. ook gewoon terugduwen, heb ik wel gemerkt. Dus uh, je bent ja, er ook wel stevig duidelijk. van. Maar... maar ik begrijp dat de nadruk dus ook heel erg ligt op het pastorale werk. Ja, is en dat meer dan nou, Deel, vroeger? Kijk, als ik nog even zou mogen uit, uitleggen. Uh, dus deel, dit is eigenlijk deel 1 wat we nu gedaan hebben. Deel ja. 2 is dat wij zeggen van... Uh, goh, zou het nou niet lukken om... Als je dan toch die wijken hebt en je hebt die adressen en je hebt die medewerkers... Kun je dan niet een wijkactiviteit opzetten? Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag. Dan ga je boerenkool eten of... Een, een winterkeuken met drie verschillende gerechten. Je nodigt de kerkleden uit. Maar je nodigt ook niet kerkleden uit. Zouden we zeggen sympathisanten of geïnteresseerden. Of, uh, dus dat de kerk ook zeg maar, een sociale activiteit ontplooit. Die openstaat voor mensen die bijvoorbeeld... Als je het in huis in de duinen zou houden... Nou, Misschien zijn er andere bewoners die dat leuk vinden. Waar de dominee dan een kleine presentatie houdt van iets... Uh, uh, over geloven bij tegenwind of zo, noem maar wat. Of over uh, het leven van Dietrich Bonhuiver. Uh, ja, ja. En op die manier hopen we eigenlijk dat je dus ook zichtbaar, wat meer zichtbaarheid geeft aan de kerk. Los van het gebouw aan het pleintje uh, met onze vrienden, ja. de patatboeren. Nou ja, het, het, het, het ligt voor de hand uh, natuurlijk. Je hebt daar de kerk, er wordt gepreekt en, en dergelijke. Maar... Waar we nu over praten is datgene erom. Het ja. sociale aspect van ja. het geheel. En het, het verzorgen van de gemeente. Ja. Uh, en dat is het onderwerp. Daar is dus een groep binnen de kerk voor. Een wijkcomité. Uh, ja. Nou, de, de kerkenraad is natuurlijk eigenlijk de baas hè, bij ja? ons, dat is een elftal, dat zijn ja, elf personen. Wie is de voorzitter daarvan? Dat is nu net geworden, kan ik er even Niet de dominee dus? Nee, dat is Yvonne Bijster, is dat uh, okay. geworden, net afgelopen week. Ja. Ja. Um, en uh, Pieter Joustra, hier wel bekend, is ja, een van onze voorzitter. lijstduwers, zal ik maar zeggen. Die ja. uh, ook publicitair in ons kerkblad uh, alles vertelt aan mensen die daarin ja. geïnteresseerd zijn. Dus degene die dat kerkblad lezen of ja. daar een uh, ja. abonnement willen, die kunnen ja. op de eerste hand geïnformeerd zijn. Ah, Oké, okay. uh, okay, en is dat is ja. dus eigenlijk sinds kort opgezet, het geheel. En, en loopt het zoals iedereen zou, uh, graag zou willen? Nou, als u mij recht in de ogen kijkt, zou ik heel graag nog vijf dertigers uh, ja, in zo'n ja. team hebben. Maar ja. uh, het komt toch wel neer op ouderen die daar ook uh, aan bijdragen. Het kenmerk van vrijwilligerswerk, toch? Het kenmerk van vrijwilligerswerk, ja. uh, uh, uh, ja, dat daar uh, ontkomen wij ja, ook niet nee. aan. Uh, nou, die uh, hebben ik, een sociaal geweten ontwikkeld. Ja, en neerbetijd. is tijd. Ja, ja no. hoewel wij dus in de kerk had, ik ben niet de jongste met mijn 45 jaar. Er nee. zijn nog twee andere hele actieve kerkersleden die uh, jonger zijn dan maar, ik. Ja. En, uh, nou, ja. ja. Gezien de tijd moeten we zo'n beetje dit gesprek beëindigen. Is er nog iets wat je over het wijkwerk kwijt wil? Of, of misschien een oproep doen? Nou, nou werkt uh, rijmt op kerk. Dus, ja, je uh, kerk. Uh, even welkom voor, als, als meedoen aan het wijkwerk. Is uh, dat je gewoon uh, je bij de kerk weer eens even je gezicht laat zien. Of uh, ja. dus wij zijn ook modern. Wij zijn ook steeds bezig met... Uh, Weer nieuwe dingen en nieuwe mensen. En uh, dat is heel boeiend om uh, een keer te weer, weer te aanschouwen, denk ik. Okay. Nou, ik wel. vond het leuk kennis met u te maken. Ik ken ja, u niet. Dus, uh, en wat u doet. En wat u voorstaat. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Een fijne ja, dag graag. nog. En een goede uitzending. Ja, dank u, u wel. Goed. We gaan met het oog op onze volgende gast. Uh, Rob Bossink. Wat toch een... Uh, ...man uit uh, de Rolling Stone tijd is... ...maar plaatje draaien. De Stones, last time. last well, time. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, uh, Rob Bossink. Goedemorgen. U hoorde net uh, The Stones, The Last Time... en het lijkt mij een heel leuk bruggetje naar onze volgende gast. Het is niet Want... de laatste keer dat we van de morgen... Uh, nee. <laughs> Eigenlijk hadden we dan de Latest Time... maar dat betekent dat je nog een keer... Uh, maar goed, vooruit The Stones konden er ook niks aan doen. Uh, Rob komt uh, vertellen over uh, de nominatie voor zijn website... en we zijn daar heel erg benieuwd naar... Um, hoe kwam dat zo? Ja, ik moet eerst even uitleggen. Je zegt, mijn website, en mijn website in mijn gevoel, is robossing.nl. En daar praten we nu even niet over. Oké. Okay. Daar staan moderne foto's op van hedendaagse Zandvoort. En we praten nu over zandvoortvroeger.nl. Ja. Dat is dus een historische site, die uh, een jaar of tien geleden is ontstaan. Dat is ook op zich wel een leuk verhaal om hoe dat ontstaan is en uh, die is nu, nadat hij een beetje volwassen is geworden, genomineerd door de kijken of het ook is, door de geschiedenis online prijs. En vorig jaar bijvoorbeeld heeft uh, het een, niet het Rijksmuseum, een ander historisch museum gewonnen. Dus het zijn allemaal zware concurrenten die. Ja, die ik hij heb, wordt dus jaarlijks uitgereikt. Hij wordt jaarlijks hebben. uitgereikt. En wie, uh, wie, is, wie zit daarachter? Wie doet dat? Dat is het Nationaal Historisch Museum. Die heeft het uh, ontwerp gemaakt. Een jaar of vier, vijf geleden. Om daarmee te beginnen. En daar kan je dus op een gegeven moment genomineerd worden. En dan is de procedure. Dat je eigen kijkers op die site kunnen stemmen op je. Zodat je dus op een gegeven moment veel kiezers krijgt. En dan is er een professionele jury. Die uit de meeste stemmen. De laatste twintig van de meeste stemmen, gaan ze professioneel kijken wie gaat winnen. Dus het is niet ja, zo dat het nee. publiek bepaalt dat jij gaat winnen. Nee. He, dus Ik begrijp de, het. Maar ja. om, om, want anders moeten ze misschien, uh, want ze hebben 8.000 stemmers al gehad, dan moeten ze 8.000 dingen nakijken. Dat is niet te doen voor drie man. Het hoeveel... zijn er dus drie, inderdaad. Nou, het is natuurlijk wel een hele eer, toch? Dat is het. Rob, hoeveel foto's staan er ongeveer op die site? Oh. Op Duizend... mijn site weet ik het, dat zijn 25.000, maar dat is dus uw kunnen dan. Maar deze site, ik denk zo'n 12.000 tot 15.000 foto's. Ja, ja. ja, voeg dat iets toe aan, aan Zandvoort, want we kennen natuurlijk een heleboel clubs die zich bezighouden ja. met het verleden van Zandvoort. Te beginnen maar bij CFM, die altijd Oud-Zandvoort uitzendingen heeft. Uh, nou, het Genootschap, de Babbelwagen, Zandvoorts Museum, uh, nou, het zijn er nog wel meer. Ja, daar... de Wurf. Daarom is het leuk om even de historie wat, wat, wat, wat, van die site te vertellen. Ja, wat hoe, hoe het toe? ontstaan is. Nee, kijk, dat kan je je nu afvragen als je niet weet hoe die historie... Nee, oké. Okay. Jaren geleden, toen het Zandvoortsmuseum ontstond... Hè, we hadden vroeger dus uh, Emmy, en die is overleden. En toen had het culturele ja. centrum is na een tijdje gewijzigd in het Zandvoortsmuseum. Dat heeft Bram Krol gedaan. In die ja. tijd was Kees Ouderkerk wethouder... ...in Zandvoort... ...en dat is een vriend van mij, daar tennis ik altijd mee... ...en die zegt... God ...en ik deed al toen in websites... ...wil jij voor ons een website maken... ...voor de gemeente... Voor, ...niet voor de gemeente... ...dat ben ik nu weer mee... Nee, ...voor het, het, museum. Uh, voor het museum... ...nou, dat is goed... ...tegelijkertijd, ongeveer in die ah. tijd... ...ik weet niet precies wat... ...heeft de familie Bakels alle glasplaten overgedragen... ...aan de gemeente Zandvoort... Ja. Bruikleenovereenkomst gesloten. Ze hebben hem niet geschonken. Ze hebben gewoon een bruikleen aan de gemeente ja, ja. gegeven met een voorwaarde. En een van die voorwaarden was dat de gemeente iets zou doen met die foto's. Ze hebben het professioneel laten inscannen door een bedrijf. Daar hebben ze er flink voor moeten betalen. En uh, er moest, was, moest wat gebeuren. Dat was de afspraak met Tom Bakels. Familie Bakels toen. En dat was even lastig, want uh, ja, de gemeente heeft daar geen, geen platform voor. Dus dat werd allemaal in een kannetje gegoten. En toen zegt Kees. van, nou, Als jij nou op die site van het Zandvoort Museum. Een onderdeeltje maakt uit Zandvoort. En dan hebben we een schat van informatie. En zo is het gekomen. Dus ik heb op een gegeven moment een jaar of zeven. Met Bram Krol eerst en later. Onder leiding van Anneke. Want, toen, want Sabine is er nu pas de laatste vier jaar gekomen. Vier, vijf jaar geleden. Dus dat is uitgegroeid. En het leuke is dat Tom Bakels. Ik kwam iedere vrijdagmiddag kijken hoe ver die site van hem al gevorderd was. En die glunderde helemaal. Te... Zijn hele leven veerde in feite een beetje op. Omdat het dat hartstikke leuk vond. We dronken een glaasje wijn naar vijven daar. En dat hebben we zo'n uh, vijf, zes jaar wel gedaan. Dat was heel erg leuk. Genoeglijke dagen dus. Nou ja, en toen komt het. Op een gegeven moment uh, is er een nieuwe leiding in het museum gekomen. En die had andere denkbeelden. En nou ja, ik was niet meer uh, nodig om die website te maken. Dus ik liet dat door een ander doen. En uh, al dat oude gedoe moest eraf. En nou, toen zegt toch, god, verdorie, dat is toch zonde. Dat heb ik mijn hele leven voor gefotografeerd. En in één klap is dat weg. Ik zeg, nou, weet je wat... Ik ga een nieuwe site beginnen. Ja, want ik was toen al lang bezig met mijn eigen site. Hè, van robossing.nl ja. Ik ga uh, een museum site maken. Waar jouw foto's op staan. Moeten we even een naam bedenken. Nou ja, jullie waren er al met het genootschap Oud-Zandvoort. Dus dat is, ik kan moeilijk zeggen, genootschap 2. Ja. Dus we zijn toen, uh, in Oud-Zandvoort wilden we ook niet gebruiken. Want dat, uh, dat dan kom je het. te veel in elkaars ja. vaarwaarden. Dus ja. toen hebben we maar Zandvoort vroeger ja. gemaakt. En om even een klein beetje... Een, een, ik mag het niet te hard zeggen, maar een klein trappetje te geven naar de achterban in het museum, heb ik het Zandvoorts Online Fotomuseum genoemd. En die, al die sites zijn geregistreerd. Dus het maakt niet uit welke je in type, Je komt allemaal dus bij Zandvoort vroeger terug. En zo is het begonnen. Dus en toen ben ik dat verder gaan uitbouwen. Oké, okay, nog even over de nominatie. Wanneer is het bekend? Ik dacht 5 februari. En hoeveel genomineerden zijn er, weet je dat? Nee, dat, dat hebben nee, ze mij nog niet dat doorgegeven. Wordt niet, uh, nee. Maar zit dat in de orde van grootte van 5 vijf of 15? Nee, nee, meer, veel meer hoor. Veel meer? Nee, ze hebben namelijk alle, het, het is eigenlijk de, alle musea die er zijn, die een eigen website hebben, die zijn in principe genomineerd. Ja. Dus dat kunnen en, er echt ja, heel veel dus, zijn. Ja, dus het Katwijksmuseum, ja. Uh, noem maar op, Al, al de meest, meest vreemde uh, ja. plaatjes, vlagwedden die je iets leuks heeft en, uh, en daar een website van maakt. Ja. En dat is het grappige van die sites, die lokale sites, dat heb, merk ik hier ook. Die lokale bevolking is erin ge, in geïnteresseerd. Ik ga pas op de site van het, uh, van het uh, Rijksmuseum kijken. Als er iets is, een tentoonstelling, dan ga je die site pas bezoeken. Maar ik ga niet zomaar eens een keertje over de grap. Ja, dat doe je niet. Maar nee. je gaat wel kijken in je lokale ja. bewegingen. De, ja, Rob, begrijp ik dus uit jouw verhaal dat datgene... Want dat was mijn uh, eerdere vraag. Wat deze site toevoegt aan, aan al ja. iedereen die zich bezighoudt met oud Zandvoort. Uh, dat je een vrij toegankelijk museum hebt met plaatjes van Zandvoort vroeger. Ja. Is dat de samenvatting? van dat wat is, het Dat toevoet... is een korte samenvatting. Ja. Is, is dat niet een ongelofelijke klus geweest om al die foto's uit te zoeken? Wat het is, wat het voorstelt, hoe de straat heet, af en, noem maar op. Nou, dat is ook een gigantisch probleem en ik ben dus geen Zandvoort. Nee. En ik heb natuurlijk in Zandvoort diverse mensen die er wel verstand van hebben. Helaas zijn er een heleboel mensen overleden die er nog meer verstand van hadden. Ja, paap, als je over de, de, ja, de bomschuiten ja, ging ja, praten. Ja. dan uh, hoefde je hem geen verhaaltjes te vertellen, want hij wist het gewoon. Ja. En dat geldt nu ook voor de nog levende Zandvoerders. Maar de grappig, het grappige is dat de discussies daarover. van nee, dat is niet daar, dat is niet in de kerkstraat. dat is aan de andere kant van de kerkstraat. Ja. Zeg, en dan zeg ik weer, ja, maar kijk nou eens even naar de schaduw. Hè, van. van, van bij de mensen. Daar kan je zien dat de zon van links komt. En dat klopt. Dus het is aan de overkant. Het is aan, aan, aan, de, aan de kant waar de zon op staat. En niet aan de schaduwkant. Want dan heb je geen schaduw. Ja, dat op zich natuurlijk ook een hele leuke manier van communiceren. Weer ja, nee, dat is leuk. En, ja. en, en wat mij dus sterkt eigenlijk de laatste jaren. Dat is, en dat hebben andere sites ook. Die, die veel historische dingen. De feedback die je krijgt van mensen uit het dorp, maar ook van mensen die uit het dorp weggegaan zijn. Hè? Die naar Australië geëmigreerd zijn. En in Canada geëmigreerd zijn. Ja. en dergelijke. Ja. ja, die Want, kunnen dat ook ja, zoeken. En daar heb ik ontzettend veel fotomateriaal van gekregen. Ja, Rob, even een slotvraag. Uh, het gaat dus over www.zandvoortvroeger.nl Als ik daar naartoe ga... Want ik denk dat een aantal mensen in Zandvoort dat nog niet hebben gedaan. Uh, wat krijg ik te zien? Hoe word ik er doorheen geleid? Nou, ik heb een groot menu bovenop zitten. Dat is een menubalk. Ja. En in die menubalk daar staan alle onderdelen die uh, genoemd worden. De grote onderdelen zoals het circuit, het strand, de boulevard, het dorp, de bomstuiten. Die zijn in de menubalk vermeld. Daar kan je ja. één keer op klikken en dan zie je de hele reeks foto's. Ja. En dan heb ik bijvoorbeeld de straten, daar ben ik nu mee bezig. Ja. Dus oude straten, daar staan ja. een stuk of twintig straten op. Alle historische foto's uit een bepaalde straat, ja. dus de brede rode straat. Ik ben nu met de krocht bezig, dat is ook weer een heel leuk verhaal. Maar daar hebben we misschien ja. geen tijd voor. En daar, nee, in de oude Noordbuurt die helemaal ja. afgebroken is dus dat, in feite. Ja, ik, ik heb dus een, en die krijgen ook heel veel fotoarchieven van, van bekende Zandvoort... Uh, en daar komen dan een heleboel leuke foto's die nog nooit uh, vertoond zijn. Die worden dan ingescand en die, die komen erop te staan ja. met de verhalen erbij. Ik zou zeggen Rob, uh, of je nou wel uh, of niet uh, straks de prijs krijgt. Nou, het, is het, voor het is voor iedereen de moeite waard om eens even naar ja. die site te en gaan. En dan moeten ze dus eerst even die site bekijken. En als ze het dan leuk vinden, dan kunnen ze dus die knop die onder op de voorpagina staat. Daar staat op stem op ons. En als je daarop drukt, kom je dus meteen op het stemformulier. Dan, moet je even, dan mag je een boodschap neervertellen van ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Of, en dan kan je een, een e-mailadres okay. opgeven en dan moet je hem even bevestigen met een mailtje. Dankjewel. Wij wachten in spanning uh, februari af en we zullen het zien. Dankjewel Rob. En we eindigen met uh, de muziek van Cindy Loper. Girls just wanna have fun. Lindy Loper, Girls Just Wanna Have Fun. Ja, het volgende onderwerp is niet typisch een girls onderwerp, alhoewel tegenwoordig uh, er wel wat dames meespelen. We gaan praten over uh, het uh, veteranencafé Heemstede als aanknopingspunt, maar er valt veel meer te vertellen. En uh, dat wordt gedaan door uh, Chris van der Plassen. Goedemorgen Chris, welkom. Goeie ja, welkom. Dus, uh, Veteranencafé Heemsteden. Je, je zei net al in Volkswagen al, oh, maar er is, zit veel meer omheen dan mm -hmm. alleen een café. Maar. Laten we eens beginnen bij veteranencafé. Dus mooi startpunt. Okay. Uh, dat is een initiatief ooit geweest. Ja, van een aantal veteranen die allemaal in heemsteden wonen. En die het uh, ook in, het, ja, in de zin van het beleid wat door de regering gevoerd wordt. En het feit dat ze natuurlijk zelf veteraan zijn, uh, hebben bedacht dat uh, er ook lokaal, dat dus zijn heemsteden in dit geval, dat gebeurt trouwens in vele andere gemeenten ook. Ja. Uh, maar om toch de zichtbaarheid van veteranen en ook een aantal momenten op een jaar waar hij, waarin die zichtbaarheid tot uitdrukking komt, om daar gestalte aan te geven. En zo is dat café, overigens ook andere initiatieven, maar ook het café ontstaan. Dus dat is een maandelijkse bijeenkomst. Voor mensen, zoals het nu gaat, zijn dat relatief ja, ja, oude mensen. Ik ben zelf ook geen jonkie meer, maar ik bedoel... Het is wel dus zo dat je heel veel mensen ziet die 70 of ouder zijn... die, ja. die dat prettig vinden om daar te zijn. Elke maand opnieuw, hebben we geen te bezetten. Ja, het beeld wat we op het netvlies hebben natuurlijk allemaal is Wageningen. Eén keer ja. per jaar. precies. Uh, maar dat is niet helemaal een representatief beeld, neem ik aan. Want nou, je hebt ja. veteranen uit vrij recente... Uh, handelingen die er ja. geweest zijn ja. ja het is precies Er is nog altijd een ander veranderd Er is natuurlijk wat, wat sentiment bij de, de Oudere veteranen vaak omdat ze ja, Niet gezien zijn als, als uh, Personen en militairen Ook met name toen ze terugkwamen ja. die, die een rol hadden gespeeld Voor Nederland hè, die betekenisvol was Dus die ja. mensen zijn Wisselend hoor, maar er zijn er toch een aantal die daar nare ervaringen hebben overgehouden. Hè? Lang weg geweest, teruggekomen en niet gezien. Ja. Dat is natuurlijk niet, niet prettig. Nou, er is uh, langzamerhand uh, ook door recentere inzet van de Nederlandse kruismacht. Er zijn natuurlijk en veel veteranen bijgekomen. En er is ook attentie gekomen voor het feit dat je. ...of je die inzet nou wel of niet uh, uh, onderschrijft... ...maar toch gewoon je best hebt gedaan voor, de, voor Nederland... Ja. He, ...voor het Koninkrijk ja, en Ja, die waardering is natuurlijk veel Precies. groter geworden. Precies. En die ja. waardering is groter geworden inderdaad... Ja. ...en daarmee ook de zichtbaarheid van die groep mensen. En daarmee ook de oudere groep werd een beetje teruggehaald eigenlijk... ...op die manier, ja. op, op, op een goede manier. Ja, je kunt daarbij denken aan Tweede Wereldoorlog Indonesië... Mm -hmm. ...veteranen. Ja. Maar het meest recente is oh. Afghanistan. Afghanistan, ja. ja. Ja. Ook daar hebben we al veteranen van. Ja, dat is ook omdat de wetgeving veranderd is. Dus vroeger had je veteranen die ja, als je uit dienst was en je had uh, gevochten. Nee, of je was uitgezonden geweest inderdaad, en dan heb je het over Indonesië met name en, en later ook nog wel uh, Korea natuurlijk, Korea, ja. Nieuw-Guinea ook ja. Uh, ja, dan was je keer klaar met je, met je, of met je dienstplicht of met je professionele leven als militair en dan was je veteraan, ja. maar tegenwoordig is het zo dat als je uitgezonden geweest bent, ook als actief militair, of als professioneel militair dan ben je veteraan ja. dus er zijn er opeens twee keer zoveel ja, ja, ja. Wat? Sowieso ja, sowieso. Ja. Uitgezonden zijn betekent dat je al veteraan bent. Ja, je, nou je hebt een missie dienst. gedaan inderdaad. Ja. Ja, dus dan, daarmee maakt het niet uit of je nog actief bent nee. of al uit de dienst, hè? Ja. langer of korter. Um, wat is nou het doel van dat café? Dat is om de verbinding tussen die mensen uh, te, eigenlijk te faciliteren. Te zorgen dat ze een plek hebben waar ze elkaar kunnen zien. Elkaar kunnen spreken. Uh, en dan gaat het natuurlijk vaak in het kader van. Weet je nog van toen. En, uh, en, en mooie verhalen. En uh, ja, dat schept een band. Plus dat je elkaar ook kan zien. In de zin van. Hij is er niet. Uh, dat betekent dat we even op moeten letten. Want en dan wordt er dus gebeld. Of een bezoekje gebracht. En in het, ja, in het nare geval dat iemand overlijdt. Want ook dat gebeurt. Dan, dan is er ook de mogelijkheid dat een afvaardiging van de veteranen en, en laatste groet brengt, dat gebeurt ja, ook je hebt, je hebt natuurlijk eigenlijk twee, twee kanten aan zo'n missie uh, het is de herinneringen de ges, gemeenschappelijke ervaringen die je dan, ja. uit, zoals jij net zegt uh -huh. uitwisselt van, weet je nog, zus en zo dit, oh ja dit, maar er zit natuurlijk ook een, een kant aan, uh, laten we zeggen een beetje traumatische kant uh, waar wij als buitenstaanders dan van horen, ja, dat is een trauma opgelopen in Libanon of wat dan ook uh -huh. uh, Wordt daar vanuit dat café ook naar gekeken en geprobeerd contacten met mensen te leggen? Nou, als het moet, wel. Overigens valt dat gelukkig mee. Dat varieert een beetje. Hè? Want uh, ook, ook ja, die mensen zijn in het algemeen ouder en hebben vaak inderdaad traumatische dingen meegemaakt. En er zijn voorzieningen voor. Dat wordt vanuit het Veteraneninstituut gestuurd. Ja. Uh, dus als wij nou zouden zien dat het met iemand niet goed gaat. dan kunnen we ook uh, zorgen dat hij in contact komt met mensen die hem professioneel helpen kunnen. Mocht dat nodig zijn. Wat is uw eigen rol in dat veteraan? Bent u ook veteraan? Ik ben ook veteraan. Ja, anders, mag, ja, je niet, anders uh, mag, niet dan mag je niet langs café natuurlijk. Nee. Oké. Okay. En hoeveel, over hoeveel mensen gaat het in Heemstede? Heemstede, dat is dan de oude telling, om het maar zo te zeggen. Dat betekent dat er uh, rond de 200 mensen in Heemstede wonen die veteraan zijn. Volgens de opgave Veteraneninstituut. Maar... Uh, de, die, die groep is groter, omdat er natuurlijk, uh, ja, er een, eenzelfde aantal ongeveer bijgekomen is, als je dat meet naar Nederlandse maatstaven, dat, dus er zouden er een stuk of 400 moeten zijn, maar dat dus is die helft die bijgekomen is dus, ja. is, uh, ja, jong, hè, of actief militair. Ja. En worden mensen actief benaderd om te zeggen we hebben een café en kom langs? Hoe nou, gebeurt dit vanuit zichzelf eigenlijk? We, we, we, we spelen dat via het, het Veteranen Instituut, dus die, die geven we maken dat kenbaar, dus ook een afdeling met weetjes en, en, en evenementen en reunies en dat soort dingen. En we doen het zelf en we hebben natuurlijk jaarlijks de Veteranendag in Heemstede, wat vrij groot ja. opgezet wordt, waarbij de hele bevolking is uitgenodigd, maar in het bijzonder de veteranen die op de lijst staan. En die lijst wordt dus nu wat groter, want die, die wetgeving is ook vrij recent veranderd. En um, Zandvoortse veteranen ook bij jullie terecht? Ja, die mogen komen, absoluut. We hebben hier ook een Veteranendag. Ja. Maar verder eigenlijk niet ja. voor veteranen. Nee, het is wel leuk om te zien dat we ook uh, mensen uit uh, Haarlem hebben... uit Vijfhuizen, een paar, uit Hoofddorp... Uh, waren waar er afgelopen week uh, uh, twee... En, en Bloemendaal heeft een eigen café trouwens. Okay. Dus die, uh, ja, die hebben het zelf georganiseerd. Maar iedereen is welkom. Er zo, mensen een, uit een beetje een regionale functie? Nou, daar dat, is het niet op ingericht. Maar iedereen is wel van harte welkom. Er, was afgelopen, er waren afgelopen dinsdag 30 mensen. Dat, dat vinden wij een hele dat mooie is een opkomst. Aantal. Het is dus één ja. keer in de maand? Elke maand, ja. Elke maand. En dan uh, hoe lang? Wat, wat gebeurt er alleen is... gezellig bij elkaar? Ja. Je kunt ja. je praten. Of gebeurt uh, er nog een thema soms? Nee, nee die nee. thema's die houden we dan even apart... En en daar kiezen we dan de Veteranendag voor. We hebben natuurlijk ook 4 en 5 mei waarop we actief zijn als ja, veteranen. Ja. We hebben de Veteranendag. Dat is natuurlijk een landelijke Veteranendag. juni. Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar het is altijd de laatste zaterdag van juni. Dus dat ja, de 29 e valt. Ja, Prins van Prins Bernhard, Ja, precies. Ja. Daar komt het vandaan. Ja. Um, maar goed, in elk geval. Ze zijn allemaal welkom. En we hebben geen thema's. Het is dus vrije inloop. Het is vooral gezellig. Mekaar zien, praat, praten maar... en bijpraten. Ja. Het lijkt mij inderdaad natuurlijk heel plezierig. Je kunt praten over met iemand die weet waar je het over hebt. Ja, Terwijl ja, in het normale leven je hier het over kunt praten. Maar mensen het niet ja, ja. kunnen het alleen maar aan nou ja, dat is denk ik ook de succesformule van zo'n plek. Uh, dus dat je dat van tevoren weet is heel laagdrempelig. Aan de andere kant, het café wordt ook iets eerder open gedaan, zodat niet iedereen binnenloopt gelijk al. Dus wat er zit, dat, uh, dat weet elkaar te vinden en praten over de onderwerpen die, die uh, ja, de, hun verbinden in feite. Wat, uh, wat gaan jullie nog Reden doen dan alleen café. Bemoeien jullie met andere zaken nog? Nou, zoals ik zei, we hebben veteranen de ve veteranendag. Dus dat is ja. vrij grote heemsteden. Uh, we, we hebben een, een, een Indië monument uh, opgezet. Daar is ook een kleine herdenking bij elk jaar. 4 of 5 mei doen we mee. We hebben Zo, nog. Waar een... is dat Indië monument? Dat staat op de begraafplaats. In Heemsteden. Uh, en er zijn nog wat programma's, dus wat afgeleid. Maar daar hebben we ook een rol om uh, educatie op scholen te geven. Over uh, ja wat zijn uitzendingen, wat betekent het om militair te zijn. Wat kan je daar meemaken, dat type dingen. Ja. Heeft dat ook iets te maken met zoals vroeger. Waar er bijvoorbeeld veteranen die de basisschool afgingen. Of een middelbare school. Om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog kan ik me ja, herinneren. Klopt. Ja, klopt. En in dat, dat kader is er ook. Het zijn mensen die zeggen wij vertellen aan scholieren... Ja, dat wordt dan wat breder getrokken. Want vroeger was de ja. Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk een heel bepaald kader. Maar nu wordt dat wat breder gemaakt. Dus je, nee, dan gaat het meer over vrijheid. Wat heb je daarvoor over? Wat moet je daarvoor doen? En wat, wat kan er dan nou gebeuren als je dat inderdaad uh, aan de lijf ondervindt op het moment dat je dat als militair doet? Ja. En is dat op verzoek van de scholen? Of bieden jullie dat actief aan? Nou ja, we doen dat ook weer via de gemeente in dit geval. Uh, dat is overigens een pakket uh, wat, wat ooit ontwikkeld is. Uh, wat, wat eigenlijk voor alle scholen geldt. Maar je ziet wel dat daar een. Uh, een soort van ombouw plaatsvindt. Het wordt wat in die zin wat moderner en actueler gemaakt. Dat is ook goed, denk ik. Maar we doen dat uh, ja, voor ons nog in de gemeente Heemstede... waar dat moet. Maar ja. het is, het is de, ook voor jullie is dat beschikbaar. Ja. Of voor jullie, zijn, maar ook in Zandvoort ja. zou dat beschikbaar zijn. Ja, een beetje nieuwsgierig nog, heeft uh, Defensie nog, nog enige bemoeienis? Of misschien wel geeft jullie steun? Ja, Defensie heeft natuurlijk het Veteraneninstituut hè, ja. op, opgesteld. Een jaar of tien geleden is dat gestart. Serieus gestart. En daar kunnen we altijd terecht. Dus dat is voor mededelingen, maar ook voor ondersteuning. Als, en ook voor mensen die we kunnen verwijzen. Um, ook voor, um, ja, voor, voor, voor zelfs voor wetenschappelijke informatie ja. als die ze willen hebben. Dat, kun je, dat is een, een, een punt van focus voor veteranen. Want ik, uh, ik kreeg een, van jullie een link via de e-mail. Daar drukte ik op. Toen kreeg ik ...een scherm vol met bijna alle afdelingen van de hele krijgsmacht. Uh, <laughs> Ik kwam je op de zijn, zijn, in, in, oh, okay. in, in Ja, nou, dat is, is, is, er zijn dus heel veel plaatsen... ...en ook hele grote groepen mensen die actief zijn... ...om op een of andere manier vorm te geven aan het veteraan zijn. En dat kan in vele hoedanigheden. Maar je ziet heel veel cafés en veel evenementen... ...en dat, dat ja, concentreert zich vaak om ja, de grote landelijke dingen heen natuurlijk. Hè, zoals de landelijke ja, veteraan. Wageningen is natuurlijk... De Dag dan ja, we zitten al in de goede tijd van het jaar met die dingen. Het is ja. altijd mei en juni, uh, juli een beetje. Maar als mensen nu uh, jullie speciaal willen opzoeken, is er dan nog een www die uh, minder uh, veel informatie geeft of nou, dan ja. We hebben een website die heet uh, www.veteraneheemsteden.nl en we zitten één al... woord: veteranenheemsteden. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. .nl ja. En uh, we staan ook genoemd als adviescommissie uh, in het boekje van de gemeente. Dus op de gemeentelijke ja. website zijn we ook terug te vinden. Ja, ik, uh, ik, ik zie hier, ik heb even de eerste pagina daarvan afgedrukt. Nou, voor wie is het voor alle veteraan? En uh, het is Café de Eerste Aanleg in de Raadhuisstraat. Klopt, ja. In Heemstede. Mm -hmm. En het is elke dinsdag van 4 tot 6. Ja, en sommigen blijven zelfs iets langer. Ja, ja het blijft hangen als, vooral <laughs> als het vooral gezellig wordt. Ja, precies. Uh, op de site kun je dus ook een, een contactpersoon vinden. Ja. Dat is in dit geval meneer Baan. Ja, klopt. Met een telefoonnummer. Dus degene die daarvoor voelen, veteranen, ja. uh, moeten de site veteranencaféheemsteden.nl Veteranenheemsteden. O, veteranen veteranen ja. ja. En dan krijgen ze alle informatie. Ja, en dat is uh, ja, een samenvatting van wat, wat we net uh, aan elkaar vertellen. Dus het ja, is... Mooi. Weet je, is dat café nogmaals, is toegankelijk ook voor mensen uit Zandvoort. Hè. Dat is wel heel belangrijk. Oké, okay. ja, daarvoor. Uh, ja. ja, niet alleen Zandvoort, maar nou, alle veteranen, zo rondom Heemstede. Ja, we zijn van harte welkom. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou. Goed. Dank Dank voor de komst. Dank en voor en, alle uh, informatie. Ja. Goed, ja. En Wij gaan uh, het eerste uur uh, van Goedemorgen Zandvoort beindigen. Soul Asylum. Runaway Train. You were there.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 en in de ether op 106,9. Straks meer. 4 fm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. ook Thijssen met het NOS journaal. In Somalië is een operatie van het Franse leger om een geheim agent te bevrijden mislukt. Meerdere mensen kwamen daarbij om, onder wie de Franse agent Denis Alex. Hij zou zijn gedood door zijn gijzelnemers. Franse commando's bestormden vannacht een kamp van islamitische strijders in het zuiden van Somalië. Het kamp van Al-Shabaab werd onder meer met helikopters beschoten. Ook vochten commando's op de grond. Ooggetuigen zeggen dat ze explosies en schoten hoorden. Alex werd in juli 2009 in de Somalische hoofdstad Mogadishu gekidnapt... Een collega van hem, die toen ook werd ontvoerd, werd na een maand vrijgelaten. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in tientallen gevallen afspraken gemaakt met niet goed functionerende artsen. In het VPRO-programma Argos zegt hoogleraar gezondheidsrecht Legemate dat de zaak Janssen Steur niet op zichzelf staat. De deals waren simpel. De arts of de verpleegkundige werd uitgeschreven uit het register en in ruil daarvoor werd afgezien van een tuchtklacht. Legemate zet daar grote vraagtekens bij. Hij zegt dat sommige fouten van arts of verpleegkundige zo ernstig waren dat er altijd een tuchtklacht had moeten volgen. De gokverslaving van een 69-jarige Rotterdammer is veroorzaakt door het gebruik van medicijnen tegen Parkinson. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Utrecht. De Parkinson-patiënt deed eind jaren 90 mee aan een studie naar het anti parkinson medicijn Permax. Dat gokken een mogelijke bijwerking is van Permax, verscheen in 2006 op de bijsluiter van het medicijn. De man eist een schadevergoeding van ruim 450.000 euro van Permax-fabrikant Eli Lilly. De fabrikant gaat in beroep tegen de uitspraak. De reis van PVV-leider Geert Wilders naar Oost.